Een voorspoedige start. Gary van Tijn met het NOS-journal worden extra veiligheidsmaatregelen genomen tijdens automie. In veel binnensteden zijn betonblokken neergezet om een aanslag zoals in Berlijn te voorkomen... Ook is er meer politie op de been dan andere jaren. In Berlijn worden bijvoorbeeld 1700 man extra ingezet. In een aantal steden mogen vrachtwagens het centrum morgen niet in. Bijvoorbeeld in Rome. Ook New York heeft Manhattan tegen aanslagen aanslag met een vrachtwagen beveiligd. Met vrachtwagens gevuld met zand. In Oekraïne is een man aangehouden die van plan zou zijn een aanslag met een vrachtwagen te plegen in de stad Odessa. Geïnspireerd door de aanslag in Berlijn. De Poolse vrachtwagenchauffeur die is doodgeschoten bij de aanslag in Berlijn... ...is vandaag in Polen begraven. De chauffeur van 37 was bezig met zijn laatste rit voor kerst... toen de dader van de aanslag zijn vrachtwagen kaapte... ...en inreed op een kerstmarkt in Berlijn. Honderden mensen waren naar de kerk gekomen waar de afscheidsdienst werd gehouden. Onder hen ook de Poolse president Duda. Drie grote pensioenfondsen hoeven komend jaar de pensioenen niet te korten. Na metaal en techniek en het Fonds Metalectro. Zegt ook zorg en welzijn dat de dekkingsgraad voldoende omhoog is gegaan. Het moet hoger zijn dan 91,4 procent. En dat is gelukt mede doordat de rente stijgt. Althans, op de financiële markten. De grootste fonds, ABT, heeft zijn dekkingsgraad nog niet bekend gemaakt. En de Russische president Poetin gaat geen amerikaanse diplomaten het land uitzetten. De Russische minister Lavrov wilde 35 diplomaten uitwijzen, omdat Amerika gisteren 35 Russische diplomaten uitwees. Maar Poetin wil afwachten wat de nieuwe president Trump gaat doen. De Russische diplomaten moeten vertrekken uit de VS vanwege de heks bij de Democratische Partij. Volgens Amerika zit Rusland daarachter. Het weer, vooral in het westen en noorden mistig en morgen op ouwjaarsdag bewolkt en droog. En het blijft waarschijnlijk zo tijdens de jaarwisseling. Het wordt 3 tot 7 graden. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate, Dit is Erwin de Hart van de ANB. In het midden en oosten van het land komt plaatselijk dichte mist voor En tot zover de verkeersopstopping. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs Autobedrijf Carimo biedt u veel kwaliteit voor een lage prijs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 dit is Kerst, met ZFN. met NU. Ja. nu. Zandvoort draai Door. Zitten we zijn alweer in de auto. de ben de heer de heer de heer de lucht de Zitten de heer de lucht? de heer de de gaat het goed? ja twee jaar, geen twee uitzendingen in elkaar. nee ik hoorde het geen twee uitzendingen in elkaar. Uit. Love, so we fight and sacrifice every night. So we ain't gon' stumble and I don't never. Nah. Waiting the see, send the sign of defeat. Uh, uh So we gon' keep everyone moving their feet. So bring back the beat, and then everyone sing. It's about the money. money, money, money. We don't need your money, money. Dat was een klein foutje. Dat is als je even de techniek over moet nemen van iemand die plotseling naar de wc moet. Nou, we gaan gewoon door met Adel. Gaan we gewoon weer verder? We gaan gewoon verder hè. Doesn't matter cause you can Miss Icicle, ride dick bicycle I'm true yo, get oh, you the type of blouse If you wanna manage, I gotta try suck out All these bitches, bros, it's my mini-me I be smoking, so they call me Young Nicki Chimney Trappers and they feel this, cause they feelin' me Mm -hmm. I, I, I give zero fucks and I got zero chillin' me. Kissin' me, have the blue box that say Tiffany. Curry with the shot, tell him to call me Stephanie. Gun pop, Can I make my gun pop. I'm the queen of rap, gun Ariana run pop. These friends keep talking like too much. Say hi again. Wat zeg jij? Jij ging wat doen, zei je? straks, strakjes naar het volgende plaat. Oh, naar het volgende. Ja, ja. Ik heb nou een lekker kopje erwtensoep gekregen. Ik had net een hele domme vraag. Koekersoepie. heb u ook erwtensoep? Domme vraag. Dus wat heb ik nu? Erwtensoep. Lekker hoor! bij de bij de schaatsuitgaven en ik heb een heel bekend gezicht gezien ja ze staat al te lachen ja ze had het niet in de gaten maar ik spreek me eventjes met Ingrid Ingrid vertel eens even hoeveel schaatsen komen er door je handen veel heel veel ja, ja is dat zo geen idee hoeveel Hans nee geen idee en, en wat, wat wat doen jullie dan maken je ze aan de binnenkant schoon of maken jullie weer alleen de schaatsen schoon of vertel eens we maken ze aan de buitenkant schoon dus de ijzers en dan uh, zorgen we dat hij vlak weer naar binnen gaat, helemaal goed. En dat deze worden aangeklipt, de bandjes. En dan zetten ze weer terug. Ja. ja, want u denkt natuurlijk wie is Ingrid, nou dat zal ik u vertellen. Ingrid die helpt mij heel erg om met, uh, met gasten in mijn, uh, mijn programma. En dat gaat uitstekend. En daar wil ik er erg, heel erg hartelijk voor bedanken. Oké, okay. ik wens je veel succes met je schaatsen. Oké. Okay. Het die heeft te puren, dus ga je gaan. Ben ik er nu wel, ja. Vandaag hadden we in onze regio wat pech, want opnieuw trok er lage bewolking over onze streken. Ja. <lacht> Dat gaat geweldig. Het bleek een wel droog en er waaide een zwakke tot matige zuidwestenwind. De temperatuur steeg naar maximaal 2 tot 3 graden, maar deze waarde wordt later vandaag van bereikt. Vanavond en komende nacht is het over het algemeen bewolkt, hier en daar kan het wel wat spetteren. De Zuidwestenwind waait snel tot matig en de temperatuur daalt naar een graad of twee. Morgen op oud -jaar 8, is het grijs en bewolkt en lokaal zal het weer wat kunnen spetteren, maar over het algemeen is het op de laatste dag van het jaar wel droog. De Zuidwestenwind waait matig, gelukkig voor vuurwerk. En de temperatuur stijgt naar waarde omstreeks 5 graden. Tijdens jaar de jaarwisseling is het bewolkt, maar gelukkig de dus droog. De Zuidwestenwind wijst matig en de temperatuur is rond de 4 graden. Dankjewel, Rito. Daar zijn we weer. Ja. Hey, het lijkt wel of we in de studio zitten. Man, man, mel, mel, mel, <laughs> man, man, man. Man, man, Weet je, nou is de uitzending bijna voorbij en nou heb je de Root werk, toch? Ja, ja. Uh, nee, ja. Weet je we het vervolgens? Ik ben wat ouder, dus wat tragen. <laughs> ja. Ja. Ja, ja, gaan we door. Oh, we gaan door. Ja, want ik vond de muziek wel lekker eigenlijk. en ja. ja. Volgens mij vonden de mensen het hier ook wel lekker. Ze we staan okay. lekker mee te deinen, dus, dus uh, doe, maar wat. Doe, maar. Uh, doe maar wat. Doe maar wat. Doe maar wat. Dat mag ik ook een bezoek indienen. Nee. Dat mag, maar dat geven we wel geen voorraad. Nou, dat is wel jammer. Shake. And I call it home And there's no more lies In the darkness is light And nobody cries There's only flow Hallo, Hans? Ja, ik sta bij de, bij de car van Harry Oliebol. want zo heet hij tegenwoordig geloof ik, of vroeger heette die ook zo. Ik ga eens even vragen, is het druk hier? Ja. Uh, morgen zal het wel helemaal druk zijn, denk ik, of niet? Ja, heel erg. Hans, even heb, goed heb je... in de microfoon pr laten praten. Wat zeg je? Even goed in de microfoon laten praten. Ja, maar ik praat ook wel goed in de microfoon. Ja, jij wel. Ja, maar ja. ja, ze hebben een zwart stemmetje, dat is het. Maar hebben jullie het heel druk? Uh, ja. En, uh, en morgen, hoeveel oliebollen moeten jullie morgen bakken? Uh, echt heel veel. Wat is heel veel? Noem eens een aantal. Uh, hoeveel moeten er morgen bakken? Ja, ik zie de stapel. Het is een behoorlijke stapel. Dat wordt, wordt vannacht doorgaan, zeker, of niet? Ja, dat, dat denk ik ook wel, ja. jongen, nou, veel succes in ieder geval. En uh, goed uiteindelijk, dankjewel. We staan morgen in de file tot in de Oranjestraat, hè? Wat zeg jij? We staan morgen in de file tot aan de Oranjestraat. Nou, ja? Tot in de Oranjestraat? Zij zegt het. Ze hebben al een verkeersregelaar hebben ze geregeld.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 Laat dan bijna. En als de zon weer gaat schijnen, laat dan dat beeld. Want ik heb niet verdwijnen. Als je zou gaan, neem je mijn bloemen mee. iemand voor de microfoon hand. nee ik nou, toevallig staat hier iemand nee, ja het... dan ga ik eens even wat aan vragen het staat zo lekker te drinken hier Heb je het zit een beetje naar de zin ah, hans dan verstonden we helemaal niet nee dat is ook logisch want ze spreekt ook geen nederlands <laughs> dus dat is een probleem Maar <laughs> dus het staat wel lekker te drinken ja. we wou, wou ook van de koekentopie weer Yeah. yeah, that's do it, come on, guys. Come on, my bike, either, I know. Me with the floor, so you're kicking with torso. Boys getting high, and the girls even more, so. Weigh your hands if you're not with a name. Can I it. I got, you got, we got everybody. I've got the gift, gonna stick it in the door.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 Jij nog iemand bij de hand Hans? Nee, ik heb iemand bij de niemand hand, maar bij de hand. Thomas is er, dus uh, het, het volgende uren zijn ook weer gewaarborgd. Okay. Dus het is dik voor elkaar. Thomas? Thomas? Thomas? Hallo? Thomas? Thomas? Thomas? Ga je doen Thomas? Een uh, beetje van alles en nog wat. Van alles en nog wat? Ja, dat is oh, wel heel nog de, Niet gestructureerd. Nee. Neem een voorbeeld aan ons. Wij doen het heel gestructureerd. <laughs> ja, dat zie je. We hebben je. echt het vormmatig <laughs> helemaal vastgehouden. <laughs> ja, dat ja, zijn een hoop aardjes. Ah. Zo, echt wel. Hey, uh, en wie doet? Ze wilde iemand net wat vragen, maar die hoorde in niet nee, met de nee, koptelefoon. Nee, ze, ze wilde meezingen. Ze wilde meezingen. Ja, ze, ze was aan het meezingen. Nou, dat wil ik niet aandoen eigenlijk. Nou, tegen een kleine financiële vergoeding, nee. dan kunnen wij... Ja. Uh, ja. Uh, maar ja, wie weet ontdekken we wel nieuw talent. Dat weet je niet. Nou, uh, dat is bestaand talent. Ah, Thomas? Ja. Wat is er met Rufus gebeurd? Oh, je gaat je door nee, nou, de microfoon heen horen. Microfoon, hallo. Ja, hallo. Ja, hij doet het. Uh, Rufus, die... Uh uh, er niet, niet, Is niks mee gebeurd met Ruppers? Nee, ja. Maar hij zit er gewoon de volgende keer weer in, of niet? Ja, Hij is niet nog een... Ja, mogen... ja je, moet het blijven, je moet hem blijven omroepen, want dan ja. gaat hij toch een keertje weg, hoor. Ja. Hij blijft er ook Blijven mee. kruisen, dat beest. Je moet hem blijven kruisen. Wat bekend is het is, die tijd blijft hij er gewoon een stap Het is een kruising, ze weten de vader niet, want nee. de moeder stond met de kop in de vaderswacht. Nee, maar goed, daar heb ik ook wel van. Ja, dat is het. Echt wel. Ik.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 Hey, hey, hey, Zo, so Hans. Ja, ik ben er weer. Ja? Yeah. Ja, ik wou nog eventjes lopen aan het einde van de uitzending. Ja. Yeah. En uh, ik had gehoord dat het uh, voorlopig jouw laatste uitzending als techneut is. En ik wil je in ieder geval beginnen met mee om je heel hartelijk te bedanken voor je, je bent en je aanwezigheid. Dank je wel. En altijd je vrolijkheid. Dank je wel. En wat er volgend jaar gaat komen, ik wens je heel veel sterkte en heel veel gezondheid toe. En ook onze luisteraar, maar vooral jou, een heel gelukkig nieuwjaar. En heel veel gezondheid samen met je we dat wens ik iedereen al we komen hier ja. snel weer pesten in het nieuwe jaar dan wat zeg jij? zodra het lukt komen wij heel snel weer pesten. maar het gaat zeker lukken ja. ik weet het hartstikke zeker okay. en wel. over een paar maanden sta je er gewoon weer Echt wel Ja, echt wel natuurlijk ja. wel ja <laughs> oké <Okay. laughs> Terwijl Thomas een uh, impressie geeft van Bugs Bunny on Ice, gaat iedereen een uh, heel goed 2017 wens. Ja. Ja. Alle onze luisteraars, hè, ja, al een onze heel luisteraars goed luisteraars. Gezond, ja. en gezond 2017. En pas op met vuurwerk. Hè. Ja. En, en, en niet uh, op het ijs, want het doodt nog als de collega. Ja, Thomas, heb je het gehoord? Pas op met vuurwerk. Ik mag ze de derde keer wat zeg je? Ik mag very sincer spelen. Oh wat leuk. <laughs> maar uh, tot volgend jaar allemaal. Ja, tot volgend jaar. Het klinkt ver, ja, maar het is niet ver.